Uur. Door Al Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar is een record aantal mensen gewisseld van energieleverancier. Het waren er 1,4 miljoen, 100.000 meer dan in 2017. De stijging van het aantal overstappers... komt volgens de autoriteit Consument en Markt door de hogere energieprijzen. Vooral na Prinsjesdag stapten veel mensen over. Toen werd duidelijk dat huishoudens dit jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan gas en stroom... Volgens de vereniging Eigen Huis kan de prijsstijging uitkomen op 200 euro. Tientallen agenten hebben in Den Haag de toegang geblokkeerd... tot het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat doen ze uit protest tegen het mislukken van de pensioenonderhandelingen. Ze willen dat de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd naar 68, maar dat die op 66 blijft. Ook bij het ministerie van Sociale Zaken en bij het Malieveld demonstreren politiemensen. VNO-NCW-voorzitter De Boer sprak de agenten toe. Hij riep de bonden op om snel weer te komen praten. Volgens hem kunnen dan nog voor de provinciale verkiezingen van maart... afspraken worden gemaakt. In Os is vanochtend een man op straat doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het schietincident was in een woonwijk in het westen van de stad. Buurtbewoners hoorden twee knallen in de buurt van een speeltuin. Na het schieten is iemand er met een auto vandoor gegaan. Mogelijk was dat de schutter... De Osse politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Televisieserie De Luizenmoeder is gisteravond bekeken door bijna 4 miljoen mensen. Volgens stichting Kijkonderzoek is dat een record voor de serie. Gisteren begon het tweede seizoen. De satirische serie over kleinburgerlijk gedrag van ouders en docenten... was vorig seizoen al een groot succes. Op het hoogtepunt keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar De Luizenmoeder.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 We zijn weer terug vanuit Hotel Hoogland is dit. Goedemorgen Zandvoort met het tweede uur. En wij hebben uh, nu Marco Deen voor ons zitten en daarna gaan we praten over de nieuwe wet kinderopvang en we eindigen met, nee we eindigen niet, we hebben dan nog uh, Hans Rijmers en we eindigen met het mannetje op de boulevard. Ja, maar de eerst, granalevisser. de ganalevisser. Ja, ja, ja, ja. uh, de ganalevisser, precies. We beginnen de met... Van deze week. <laughs> ja, want, jongen, jongen, jongen. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik heb me er ook een beetje druk over gemaakt. Ja, hoor. Ja, ik vond het belachelijk, maar goed. Ma Marco Deen, de nieuwe lijsttrekker PVV Noord-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen, dat is een pittige job wat je gaat doen. Nou, zeker. Ja, dat is, dat is niet niks. Dat, uh, dat vergt een hoop tijd. En zeker in de komende periode ook een, een goede campagne neerzetten. Veel debatten, veel uitnodigingen van uh, hè, radio en dat soort zaken. Dus dat is wel uh, dat is behoorlijk. Heller. Ben jij fulltime uh, in de politiek aan het werk? Nou, ik denk dat kijk, met, met de gemeenteraad en de provincie, denk ik, dat je zo'n dag of drie in de week wel kwijt bent. Ja. Maar ik neem aan dat je ook nog gewoon een baan hebt. Daarnaast heb ik ook nog een, ben ik ook nog ondernemer, dus doe ik nog wat in de casino-wereld. Ja, goed. Vandaar, ja. Maar het is goed te combineren, begrijp ik. Uh, uitstekend. Ja. Nou, heel goed. Goed, dan gaan we even naar uh, de politiek en naar de provinciale staten. Ja. Wat een beetje bij mij opkwam, ik, je ziet het bij meerdere partijen, dat zeg maar, het partijkader op meerdere plekken wordt ingezet. Toen kwam bij mij de vraag op, veronderstel nou eens dat je in de provincie een besluit moet nemen wat loodrecht staat op het belang van Zandvoort. Dat moet dan verdomde lastig zijn. Want dan zit je toch met twee petten. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dat, is, dat is zeker uh, hartstikke lastig. En, en, uh, en nog lastiger vind ik in mijn gevoel als het andersom zou zijn. He, dat is allemaal vervelend. Want dan, dan, dus weet u, uh, die bestuurlijke lagen die zijn zo uh, eigenlijk uh, geconstrueerd... dat je op punten waar raakvlakken zijn... en eventuele belangenverstrengeling met je functie voor Zandvoort of de provincie... Ja, dan stem je niet mee. Maar we lopen natuurlijk het risico dat uw collega in de raad... Mm -hmm ook in de provincie komt te zitten. Dat en het. dan wordt het natuurlijk heel lastig. Want dan, dan zou je af en toe voor, bijna voor spek en bonen in de raad of in de provincie zitten. Nee hoor, want als u mij drie items zou kunnen noemen die provinciaal spelen en ook lokaal... ik denk niet dat, het, dat u het redt. Nou, dat weet ik niet. Nee. Daar heb ik me dus, niet zo diep in Dus vind, laten we niet zeggen dat dat vaak voorkomt, want dat, dat komt bijna horen, nooit. He? Ja, dat ja, snap ja. ik. Nee, maar even, nou, nou, ik ga even geef ik terug wat u zegt. Ja. Uh, we kunnen er geen drie noemen, nee. het komt bijna nooit voor... Is het al eens een keer gebeurd? Uh, nou, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet het echt niet. Ik weet dat, uh, kijk, een mooi voorbeeld nu is natuurlijk uh, het circuit. Hè, en de discussie die daar is. Kijk, dat is ook een pure gemeentelijke aangelegenheid. Dus in de gemeente kun je daarvoor inzetten, ook als PVV. Uh, daar heeft de provincie en ook dus de provincie PVV geen invloed op. Het zijn vaak hele gescheiden bestuurlijke en politieke uh, uh, vlakken, laat ik het zo benoemen. Die elkaar zelden of nooit raken. Mm, maar ze zouden dus uh, onderwerpen... Ik, ik, ik kijk even naar een onderwerp. Uh, mm -hmm. uh, uh, woningen. Ja. ja, sociale woningen. Mm -hmm. Dat zijn toch wel zaken die zowel in de provincie als... Bij de gemeente. Weer. Precies. En wij zijn voor sociale woningbouw, zowel in de gemeente als in de provincie. Dus dat is geen probleem. Daarnaast zijn we provinciaal meer om de kaders aan te leggen, aan te geven voor de gemeente. Wij zijn bijvoorbeeld ook voor het kijken naar van ja goed, uh, niet alleen Zandvoortkamp met uh, woningbouwproblemen. Nee, dat daarom, is in dat heel Noord-Holland. Ja, dus Noord je moet daar uh, wat oplossingen gaan, uh, gaan verzinnen. En de, de provincie bepaalt dan eigenlijk de kaders waarmee de gemeente zelfstandig mogen gaan werken. Dus dan is daar ook direct het raakvlak verdwenen. Nee, ik zeg uh, wij kunnen volledig ons inzetten voor zowel Zandvoort als de provincie. En ik zeg bewust we. Want ik hoop dat we zes zetels halen in de provincie. En dat Ronald er ook deel van uit gaat maken. Want dat is ook heel belangrijk. Goed, dan komen we even terecht. Ik, ik ben even bij u, uiteraard. Even op de website gaan kijken. Ik Goed denk, zo. Ja, toch even een stukje voorbereiding. Ja. En presentatie verkiezingsprogramma. Uh, uw vrijheid, uw geld, uw mening. Dat is het thema. Ja, dat zijn de drie steekwoorden die we hebben gekozen. Vrijheid, vertel. Nou, vrijheid, dat, dat, zegt, dat is eigenlijk een mooi woord. Hè? Vrij, iedereen wil in vrijheid leven, wil in vrijheid uh, beslissen. En wil in vrijheid dingen doen die hij graag wil doen. En daar uh, is elke beperking die wordt opgelegd, is, uh, is er een te veel. Hm. Dus dat bedoelen wij met vrijheid. Ja. Geld? Nou ja, dat is natuurlijk het grote thema voor de, met name ook de provinciale verkiezingen. Kijk, uh, het, het afbraakbeleid van Rutte, dat is uh, wel een keertje uh, geweest. Daar moeten we vanaf. En ik zie dat u meteen eventjes met uw ja, mond inderdaad. gaat fronsen. Ja, want ja, ja, ik, ik, ik merk ja, hier dat, een bepaalde dat... VVD-sympathie. Nou. Dat geeft niet. Maar ja, nee, uh, zeker, zeker niet. Uh, ons verkiezingsprogramma, ja, dat gaat uh, met name over uh, drie woorden. En dat is weg met Rutte. En dat gaan we ook realiseren. Maar uh, volgens mij... Zit Rutte niet in de provincie, maar is die landelijk bij Uitstekende vraag. En dan en het... denk ik toch dat we misschien beter kunnen gaan kijken in de provincie. Nou, bijvoorbeeld de problematiek rondom Schiphol. We willen dat maar laten groeien tegen de klippen op. Mm -hmm. Wat eigenlijk ongelooflijk schadelijk is voor iedereen die eromheen loopt. Woont met name. Eh, en daar zal de provincie misschien... misschien dat dat een onderwerp is... waar eens heel veel aandacht aan besteedt nou, worden. Nou, dat kan hoor, maar ik wil toch nog heel even terug... naar mijn vorige dat uh, mag. antwoord. Ja, want uh, daar gaan we anders een beetje te gemakkelijk overheen. Dat ging namelijk over geld. En uh, met name deze provinciale verkiezing, verkiezingen... Uh, stemt de burger in mijn beleving echt... met zijn portemonnee. Met zijn of haar portemonnee. We merken nu al lichtelijk de gevolgen... op energierekening, ja, op de tarieven... capaciteitsbelasting op tarieven... alleen al het transport... van Bijvoorbeeld gas, stroom, etc. Energie gaat met bakken omhoog. Mensen kunnen het niet meer betalen. En daar zijn we het samen een beetje zat. Daarnaast hebben we verhogingen die meneer Rut, en daarom noemde ik meneer Rut, heeft nou ja. ingezet uh, op BTW. We, ja? we hebben verhogingen op energiebelasting. We hebben afbraak in de zorg. Wij kunnen met de Provinciale Staten namelijk de Eerste Kamer stemmen. En op het moment dat de Eerste Kamerleden ja, niet meer in meerderheid zijn... in verhouding met het college, hè, met de coalitie zoals in de Tweede Kamer... dan is de kans op verkiezingen heel erg groot. En dat is ons doel. Dat is landelijk ons doel. Om dus de Eerste Kamer te veranderen... en op die manier de Tweede Kamer te beïnvloeden. En op die manier is mijn uitspraak weg met Rutte, wat mij betreft gelegaliseerd. Oké, okay, goed, ik, ik begrijp uw uitleg. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb ik dan ook zoiets van als ik dan op de website kijk, want dat heb ik gedaan, dat, heb ik u, dat ziet u dus ook, mm -hmm. dan uh, zie ik wel uh, heel veel opmerkingen over, nou, Brusselse bemoeizicht, huisvesting van asielzoekers, beleid die de portemonnee raken, zelfs plundert, zegt u. Ja. Maar ik kom heel weinig concrete plannen tegen. Uh, nee, Ho waar, nee. hoe, hoe ga je daar daarmee om? Wat, wat moet er verbeteren? Op welk vlak bedoelt u precies? Bijvoorbeeld als we het hebben over de, de, de inderdaad de grote stijging van de energie. Ja. Nota voor een heleboel mensen. Nou, het zal u niet verbazen dat wij natuurlijk tegen dat complete klimaatakkoord zijn. En, en tegen de ja, het, bijna klimaathysterie is het aan het worden. Uh, alles wordt ook door elkaar gehaald. Weet je, als je nu ook ziet dat klimaatspijbelaars, die hebben het over uh, Nederland moet een beter klimaat maken. We hebben er totaal geen invloed op. Dus de constructie die we nu hebben met fossiele brandstoffen en gas... Ja, is een van de schoonste die we ooit zullen krijgen. Het is werkelijk een fantastisch systeem wat we hebben. Er wordt nu alweer een nieuwe pijplijn, een gaspijplijn aangelegd... van Rusland naar Duitsland. Ja. Zegt u het maar, moeten wij daar dan honderden miljarden euro's aan uitgeven... om 0,00007 graad verwarming over 100 jaar tegen te gaan? Weggegooid geld. En dat is nou precies wat wij bedoelen. Daar gaat het om. Dat is uw mening. Ik kom een heleboel rapporten tegen. Ik heb er vanmorgen toevallig besteden de Volkskrant er nog aandacht aan waarbij een aantal nou, emeritus hoogleraren op een andere manier kijken naar wat er op dit moment met het milieu gebeurt. Ik denk dat we werkelijk wel een probleem hebben. En dat die 0,0000 van u... Ja. dat dat niet klopt. Ja, nou ja, daar, daar, daar kunnen de meningen over verschillen. Kijk, een milieuprobleem, dat ontken ik niet. Maar daar bedoel ik ook mee. Kijk, we hebben het nu over, ook over plastic rivieren... in Azië en in India en noem het allemaal maar op. Natuurlijk moet daar wat aan gedaan worden. Je moet toch geen hele vrachtwagens met plastic maar het, in een rivier kieperen? Het verschil keeperen, tussen milieu en klimaat inderdaad. is enorm. Dat is namelijk niet hetzelfde. Men probeert dingen over één kam te scheren. Dat kan niet. Men zegt... Uh, ik hoor gisteren op zo'n klimaatdemonstratie uh, met kinderen... Wat, wat ik overigens ook wel een beetje tricky vind hoor, om daar kinderen... maar goed, daar, nou, daar, daar hoeven we het even niet zo... over te hebben. Nee, maar ik hoor ze roepen... Er komt heel veel wijze uit, hoor. Ja, heel veel wijs. Een alleen een dit is minder om. wijs als ze zeggen olé, ole, Weg met CO2. CO2 is een van de basisbehoeften voor leven van mens en dier. CO2 is verantwoordelijk voor zuurstof in de lucht. Er is een enorme berg aan CO2 nodig. De mens... De invloed op CO2-uitstoot die de mens heeft, is nul. Helemaal nul. Het gaat ze niet. Ja, dat is uw mening. En u spreekt emeritus hoogleraren. Die spreek ik ook, hè? Ik spreek ook een kunt hoogleraren. Daar is het zonde vanmorgen uitgebreid in de Volkskrant. En daar staat toch wel een heel ander verhaal. Dat CO2 een echt wel een maar probleem is. het zijn mis. meningen, ja, nee, dat wil ik wel zeggen. maar daarom kijk ja, maar wij... ik... Vind, als ik naar de, ja. de, de, naar de onderzoeken ja. kijk, die, de wetenschappelijk onderzoek, ja. is CO2 een probleem. Punt. Noemt u het is? Nou, Onder andere dat het duidelijk invloed heeft op de stijging van de temperatuur. Dat het duidelijk invloed heeft op wat er gewoon op deze aarde op dit moment qua, met, met qua alle klimaat respect, en met milieu alle respect. gebeurt. Als je over 0,00007% <kijkt> of nee, graad klimaatverandering praat over 100 jaar. Als je kijkt naar de, de, de eeuwenoude uh, uh, schommelingen die al plaatsvinden in het klimaat. Het gaat wat hoger, het gaat wat lager. We hebben een warme zomer, we hebben een koude zomer. Weet je, het is gewoon... Gewoon feitelijk uh, niet waar. CO2 is noodzakelijk voor de mens, voor de natuur, voor alle leven op aarde. Wij hebben daar geen invloed op. Nogmaals, wil je hier de plastic uit de zee scheppen... Dat is een heel ander verhaal. Natuurlijk nou, is iedereen anders. daarvoor. Hè? Maar alles wordt nu maar op één grote hoop gegooid. En dat betekent een enorme kostenpost <coughs> Sorry. Voor, uh, voor de burger. De burger moet alles betalen. Het is, het is maar allemaal wel schoon en het is groen. Het, het is helemaal niet waar. Als u weilanden vol gaat zetten, groene weilanden met zonnepanelen... dan haalt u groen weg. En het ergste is, in Duitsland zijn al voorbeelden... dat er giftige stoffen uit die panelen in de grond terechtkomen. Ten tweede, wat gaat u doen met onze mooie groene windmolens... als die gerecycled moeten worden? Die hele koppen zijn niet te recyclen. Die worden in stukjes gehakt, die worden naar Afrika gebracht... in de grond gestopt en u koopt weer een pakje speciebonen... uit, uit... diezelfde grond hier bij de Albert Heijn. Dat is wat er gebeurt. Het is krom. Het is selectief shoppen in een groene wereld die niet zo groen is. En er zijn natuurlijk ook, want dat wil ik ook wel even zeggen, er zijn natuurlijk onderzoekers die voor en er zijn onderzoekers die tegen zijn. En Je kunt, niet, je kunt ze niet ontkennen. De ene kan dat, de, de pro's nee. niet ontkennen en de andere kan de, de anti niet ontkennen. Dat Kijk, kan niet. Nee, feit is natuurlijk wel dat uh, de Nederlandse burger, uh, bepaalde media, <coughs> wordt voorgeschoteld. Kijk, je moet wel op zoek... Naar berichtgeving, naar media. die een ander geluid nee, horen. Kan kanten kanten laten horen. Maar die allebei de laten het wenselijke geluid. Nou, want dat ja, was zo. Ja, We de krijgen, wij, hebben, wij hebben in de Nederland voldoende media. Ja. waarin je, kan, je het voor en het tegen kan lezen. Nou, daar, er zijn, als ik vanmorgen. Nou, ik haalde net al de Volkskrant aan. Ja. daar worden gewoon mensen aan het woord gelaten. die er echt. Overdenken, Ongeveer zoals u erover denkt. Mm Het -hmm. is ook je goede recht. Tuurlijk. U mag nou, denken wat ze en willen. En is, daarom is ons daar standpunt wordt, ook uh, ja, vrijheid. Daarom, ja, daarom wordt ook uh, op hetzelfde moment worden een aantal van hun uitspraken worden gewoon, ja, op wetenschappelijke basis onderuitgehaald. Ja. Um, we kunnen niet zeggen dat duizenden wetenschappers die zich ermee bezighouden, mm -hmm. dat die er ineens compleet naast zitten. Dat is niet zo. En we hebben, als we gewoon kijken naar een heleboel rapporten die vanaf allerlei verschillende kanten komen, mm. denk ik dat we een probleem hebben. Het is anders als we gaan kijken van hoe gaan we dat probleem oplossen. Ja, nou. Kijk, zolang we de doorberekening van de plannen die vanaf de milieutafels gekomen zijn nog niet op de tafel hebben liggen, dan... Dan laten we natuurlijk een beetje in het luchtledige. Nou, mm -hmm. uh, oh, vraag mij af. Ik snap wat u zegt. Ja, Tuurlijk dan, ik snap dan, ik wat u zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, naar Maart te kijken. Van wat zijn de consequenties? Mm -hmm. Ik denk namelijk dat het zeker heel belangrijk is dat uh, het, het bedrijfsleven op een andere manier moet gaan kijken naar de manier... waarop ze met milieu en met klimaat omgaan. Ja, en ook daar gaan dingen door elkaar heen. Daar heeft u helemaal een punt. Uh, kijk, Tweeledig, bijvoorbeeld richting bedrijven... is een mooi, uh, mooi punt wat u aansnijdt. Als je hier bij Tata Steel kijkt... Hè, en de, de vervuiling door de grafietregens... is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat kan toch niet? Nee, natuurlijk kan het niet. Er gaat toch niemand het mee eens zijn? Daar moet wat aan gebeuren. Ja. Maar als je dat wil doen door een CO2-belasting te gaan heffen... zoals GroenLinks voorstelt... Op, op bedrijven en op tonnen uitstoot van CO2, ja, dan ben je je hele, je hele economie aan het slopen. Maar bovendien verandert er dan niks. Alle grote, nee, er verandert niets en alle grote is, bedrijven is, gaan schallig. het elders zoeken. Als die namelijk 9% meer belasting moeten gaan betalen op CO2, ja, het is natuurlijk waanzinnig. Het kan wel mooi zijn om alle mensen in een elektrische auto te laten rijden, dat gesubsidieerd en al. Ja, van Tesla tot aan een Prisma voor weet ik het, hoe die dingen heten. Wie denkt u wie die subsidie betaalt? De automobilist van een elektrische auto betaalt geen wegenbelasting. Dat zijn de enige inkomsten die de provincie, want ik wil toch ook even terug naar de provincie, ja, als u dat, het goed vindt. Prima. Hè? Uh, dat zijn de enige inkomsten die de provincie heeft. De opcenten, de wegenbelasting. Als die niet weer betaald worden door mensen met een elektrische auto, dan zullen ze ergens anders vandaan moeten komen. En waar, waar vandaan? Van Jan met de pet die in zijn dieselauto en in zijn benzineauto een keer per jaar, jaar doet. rustig op, op, op vakantie kan gaan met twee kinderen naar Zuid-Frankrijk. Want meer kan de man niet meer. Het geld is namelijk op. En men denkt dat dat altijd maar overal weg te halen is. Dat is het niet. Gelooft u mij? Dat nee. Is zo. Ik geloof u niet. Nee. Nee, dat mag duidelijk zijn. Nee, ik heb een totaal ja. andere mening. Ja, dat mag. Uh, maar dat het, mag. Is, het is niet zo dat ik hier zit om mijn, mijn mening te geven. Uh, u, u zit hier om te vertellen hoe u erover denkt... Ja, ja, en, ja. en met welke uh, argumenten u de provinciale ja. verkiezingen ingaat. Ja, en ik Daar denk dat Nou, exact. Om. En volgens mij heb ja. ik al aardig wat duidelijke argumenten gegeven... waar het ons om gaat. En dat, is de, dat zijn inderdaad de drie speerpunten die wij aanvoeren uh, uh, in ons uh, hoofdkomp. Uh, Goed, maar ja. dan komen we wel terecht van... Uh, als de PVV, dat is als u dus, ja. op een bepaald moment daar ook invloed uit wil oefenen. Ja. Dan is een plek in het college, Tuurlijk. of een plek in, um, in, in het nieuw te vormen college, is wel hartstikke belangrijk. Ja, hartstikke en belangrijk. Ik vraag mij af of u dat met dit toch wel vrij harde standpunt, dat gaat halen dan. Dat zullen, dat zullen we moeten afwachten. Dat en we wat moeten alleen kijken. oppositie werkt ook niet. Nee, nee, maar wij zijn ook helemaal niet tegen besturen. Wij willen graag besturen. Wij leveren graag een gedeputeerde, het liefst twee. Mm -hmm. Tuurlijk. Maar dat, is dat, is dat zou betekenen dat u... Wij leven nou eenmaal in een land waar we af en toe toch compromiseren moeten sluiten. Mm -hmm. Wij leven in een land waar we inderdaad ook gelukkig ruimte geven aan ja. het, het, het andere denken Huis en op. elkaars uh, opinie. Democratie. Maar... Dan ga ik me afvragen hoe lang zo'n college kan blijven zitten... als u bepaalde hele harde standpunten blijft neerleggen. Ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, dan zul je eerst moeten kijken naar... De, dat is uh, stap 2 in het verhaal. En ik ben eigenlijk van plan om in de, met name ook richting de verkiezing... eventjes uh, stapje voor stapje te doen. Laten we eerst maar eens kijken hoe de zetelverdeling eruit gaat zien. Dan zullen daar uh, collegebesprekingen moeten gaan plaatsvinden. En als daaruit iets komt, kijk, kijk naar de Tweede Kamer... Daar zijn nog grotere tegenstrijdigheden bij elkaar gekomen in het college. En, nou ja, ja, ik vind het niet fantastisch gaan. Er moet nodig wat gebeuren. Maar ze zitten er nog wel. Dus die mogelijkheid is er. En de PVV loopt niet weg voor de verantwoordelijkheid... om in de provincie te gaan besturen. Laat dat helder zijn. Laat dat helder zijn. Ja. Oké, okay, maar het betekent wel dat u dan toch ook wel water in de wijn moet doen... en dat u toch ook wel mee zou moeten gaan... in standpunten die u af en toe toch wel... Nou, die toch niet zo lekker liggen. Luister, het, het, het mogen duidelijk zijn dat uh, de bemoeienis van de EU... Uh, ...de-islamiseren van Nederland, de provincie en tot de aan gemeente aan toe... Uh, uh, dat, ...dat krijg je natuurlijk nooit allemaal geregeld opeens in één coalitieakkoord. Nee, als dat zo zal gaan, dan zullen daar uh, natuurlijk concessies gedaan moeten worden... ...op het een of andere vlak. Maar wij staan voor onze standpunten, daar blijven we ook voor staan... ...want daarvoor stemt de kiezer op ons... De burger stemt op ons vanwege onze standpunten. En komt dat op een gegeven moment in wrijving met een collegevorming... dan kiezen wij voor de burger, voor onze achterban. Dus dan gaat u de oppositie? Dan wel, uiteraard. Want wij gaan niet, zoals, hè, we gaan niet het land voorliegen, we gaan niet de provincie voorliegen... en ook niet de gemeente... Dat is, daar is de VVD. Uw VVD. Nee, is daar nee heel goed geen in? VVD. Sorry. Nee, nee. Dan ziet u dan verkeerd. Ja, hoor. Dat, nou, okay. dat, is, dat was dan even de, de, de gedachte. Omdat u daar zo fel in was. Ja. Maar dat, zo zijn wij niet. Zo zitten wij niet in elkaar. We zijn helder. We zijn duidelijk. Wij staan ergens voor. En dat zullen we tot in lengte der dagen, der jaren uitvoeren en uitdragen. Dus wij doen die concessies nooit. Want dat is namelijk de reden waarom mensen op de PVV stemmen. En dat is belangrijk. Ja, hoewel ik af en toe de indruk krijg dat uh, mensen ook uh, op partijen stemmen. En niet alleen op de PVV. Door een bepaalde onrust. Door een bepaald gevoel. En dat gevoel wordt ook een beetje gekweekt. Door de manier waarop je pro problematiek benadert. Nee hoor, en vooral ook de toon waarop het af en toe nou, gebeurt. Nou, dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar de problemen worden veroorzaakt. Door de manier uh, hoe andere partijen uh, de portemonnee. ...van de burger plunderen. Daar komt dat gevoel vandaan. We kunnen uren doorpraten. Ja, ja, laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof dat duidelijk duidelijk zijn, in, ik, geloof dat ik zijn. een centje ja, krijg van Kort. Is. We mogen jammer. niet meer ja, verder. Marco, uh, ja. duidelijk. Uh, okay. Wij wensen iedereen uh, die de programma, uh, verkiezingen ingaat succes. Kjewel. Welke partij dan ook. Zelfs de PVV. Zelfs de PVV. Goed, nee, ook ja. de PVV ja, moet ik hoor, nee, zeggen. Hoor, niet is, zelfs. Want nee, dat absoluut, klinkt onwaardig. Uh, absoluut en dat is niet waar. waar bedoel. Bedoel. Dat gevoel hebben we hier ook in Standvoort. Dat wil ja. ik ook eerlijk en zeggen. En is het ook leuk. Zeker het niet. En dat is nee. echt ja. fantastisch. Heel erg leuk. En vind is het ook leuk dat we op deze manier gewoon ook even strijden aan tafel kunnen zitten. dat is hartstikke goed. En fijn voor de uitnodiging. Dank u wel. Dank u wel. Okay, my cup of Follow me, follow me. It's a beautiful day. Sing a song for your children. Trust in me, me on Life is true, bright ...voor de children, Oscar Harris. En daar gaan we het nu over hebben. Nieuwe wet kinderopvang. Ja, uh, Maya Spirieu. Jij bent, uh, Spirieu is een uh, bekende Zandvoortse naam. Jij bent een uh, Zandvoortse... ...in hart en nieren, denk ik. Ja, en uh, peuterspeelzaal uh, Dribbel. We hebben het er net al heel even over gehad. Uh, dat uh, ja, Natuurlijk is het goed dat er een wet is... ...en dat men uh, professioneel moet omgaan... ...met de opvang uh, van kinderen... Uh, maar dat heeft ook zijn consequenties voor jullie. Het heeft consequenties dat wij ook professioneler, professioneler uh, om moeten gaan met, uh, met, ons, uh, met ons personeel. En uh, dat we moeten werken met, hbo of met, nee, niet met, hbo, met mbo personeel tegenwoordig. Maar vroeger, het, het peuterspeelzaalwerk nog best wel door vrijwilligers gerund werd. Door één eigenaar en vrijwilligers. Ja. Is dat nu niet meer zo? Uh, ben je eigenlijk verplicht om met uh, twee pm'ers uh, op de groep te staan? Op, uh, op 16 kinderen. Uh... PM'ers en pedagogische... PM'ers zijn pedagogisch medewerkers ja. met een niveau 3 of 4 uh, diploma. En ik denk dat dat prima is, dat daar niks mis mee is. En wat ik net al zei, het is heel leuk om, om daarbij nog vrijwilligers te hebben. En uh, mensen die het gewoon uh, leuk vinden om het hart, met hart en nieren voor de kinderen te werken. En lekker een ochtendje komen voorlezen. Ervaren ouders of oma's heel en veel. opa's? Hè? Ja, Heel veel. We hebben, we hebben ook veel uh, ouders die, uh, die zich laten omscholen. Ik heb een, uh, op school heb ik een juriste. Die is binnengekomen als, uh, als juriste en als moeder. En die is van het beroep afgestapt. En die uh, laat zich nu omscholen tot PM'er. Nou, leuk is dat. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is bijzonder. Ja. Hey, die nieuwe wet, uh, uh, nou ja... Het is, uh, dat gaat in per 1 januari, uh, is ingegaan is he, nu gegaan. al. Ja, klopt. En er is nog een andere wet die dan... Een paar jaar later ingaat. Wat is het verschil ja, het is dezelfde, tussen die twee? Het is, de, het is dezelfde wet. Het is allemaal de wet IKK. Ja. Alleen hij spreidt zich over 1 januari 2019 tot 1 januari 2023. En er zijn wat eisen die uh, stellen ze wat later in, omdat ze zien dat daar wat problemen zijn om dat nu al zo op zo'n korte termijn in te gaan voeren. Bijvoorbeeld een, uh, een, een taaleis 3F. Een taaleis 3F dat is een taaleis uh, op, op, op een bepaald niveau. Uh, ja, er zijn gewoon een hoop leidsters die dat niveau nog niet hebben. Dus zeggen ze van ja, we moeten gewoon daar wat meer de tijd voor nemen. Anders uh, gaan kinderdagverblijven of peuterspeelzalen komen gewoon in nauw daarmee. Ja, dus en, die... en, en wat even 3F betekent dat mensen. Die uh, ze een bepaald niveau op Nederlandse taal. Nederlandse taal. Ja. ja, want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat kinderen al vanaf dat ze klein zijn, uh, leren wat taal is en precies. hoe hun taal te gebruiken. Ja, en, en goed aangesproken worden. Ja. En niet op een, uh, op een niet goede manier aangesproken worden door een leidster. Want dan leren nee, ze precies. het ook verkeerd. Ik, ik, ik blijf nog steeds zeggen dat een hond is geen woef is, maar een hond. Ja. Om maar even precies. iets te noemen. En ja. het is heel schattig, ja. Van die woef die komt er nu aan. Nou, maar precies. het helpt kinderen niet nee. om hun taal te ontwikkelen. Dat klopt. Ja. ja, dat klopt. ja um, Pedagogische begeleiding, hè, dat, dat is zeg maar verantwoord omgaan met het gedrag van kinderen. Ja. Um, is het gedrag, je bent ook een ervaringsdeskundige, is 21 jaar, inmiddels. dat bedoel ik, uh, is het gedrag erg veranderd? Ja. Het gedrag is heel erg veranderd. En dat komt ook door de ouders, hè? want ja. de ouders zijn natuurlijk de, de voeders van het gedrag. Ja, het komt zeker door de ouders, het komt door de maatschappij, door wat we allemaal kunnen zien op internet. Het komt door heel veel factoren. Um, kinderen zijn veranderd en de, de maatschappij verandert en dat is niet altijd slecht. En soms is het ook prima. Goed, kinderen ja. worden mondiger op vroegere leeftijd, um, maar soms is het wel eens lastig. Uh, vroeger was het toch allemaal wat meer gestructureerd, was wat meer regelmaat. En tegenwoordig vinden ouders dat kinderen alles mogen. En dat is soms iets lastiger. Ja, het is ook niet altijd uh, handig. Je nee. moet nou ja, het, is is het niet, al... niet een beetje generaliseren dat nee, ze alles mogen zeker niet generaliseren. Nee, het is gewoon zoals het is. Het, er mm -hmm. wordt gewoon veel meer met de. En dat zeg ik, het wil niet zeggen dat het slecht is. Maar er wordt veel meer met de kinderen besproken dan het vroeger, vroeger was. En dat is, dat is prima. Maar op zekere hoogte ja, zijn er toch de ouders die boven de kinderen staan moeten staan, mijn inziens, op bepaalde vlakken. Nou ja, er zijn denk ik nog steeds een aantal basisregels uh, uh, te benoemen... Uh, voor het, uh, het, het, het juist of in ieder geval het verantwoord opvoeden van kinderen. Hè. Dat, dat, dat zijn de, de beleefdheidsvormen die denk ik altijd moeten blijven bestaan. Yep. Die, die, het maakt niet uit hoe oud je bent. Dat zijn de dingen die je zou moeten leren van huis uit. Ja. Merk je dat dat ook lastig is? Omdat wanneer zeg maar, het, het, uh, het gedrag van hoe kinderen van huis uit... Dingen meekrijgen en dat wat jullie zeg maar als basis, uh, eis neerleggen, want ik neem aan dat er toch wel een bepaalde eis is die jullie stellen. Het is verschillend per kind, per kind en per ouder. Eén ouder hecht er heel veel waarde aan de beleefdheidsnormen van kinderen en andere ouders doen dat veel minder. Ja, maar dus is is dat, is dat, komt dat ook niet zo... in conflict? Ja. In conflict met, ja, met, met ons? Dat jullie dagelijks. Uh... Nou, wij doen gewoon wat wij denken dat goed is. En uh, als, het, als het thuis niet wordt meegegeven, dan geven wij dat wel mee. Ja. Nou, met andere woorden, je neemt eigenlijk toch een stukje opvoeding van de kinderen over. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat, is, dat, dat zo is. En dat is altijd zo geweest. De ouders rekenen daar bijna over. Op, nou, ja. Ja, nou ja, het is wel zo dat ouders tegenwoordig veel werken. Uh, beide veel werken. Uh, en uh, dat kinderen veel in de opvang zijn. En uh, of dat nou een kinderopvang of een peuterspeelzaal is. Een peuterspeelzaal is vaak iets minder. Kinderopvang worden ze vaak iets vaker gebracht. Uh, is iets, iets hebben ze vaak iets minder uren. En het is, uh, ja, daar is het iets minder. Ja. Redden jullie het? In, in wat voor opzicht? Uh, personeel? Het personeel is bij ons geen probleem. Gelukkig hebben wij een heel leuk team. En ik weet dat de andere Peutenspeelzaal in Zandvoort... Uh, uh, als ik praat over de en de... En de opstapje waar ik samen de cursus mee gedaan heb, Leonie en Patricia het qua personeel ook redden. Uh, we zijn natuurlijk allemaal één pitters in Zandvoort, dat is heel bijzonder. Uh, dat heb je eigenlijk in de landen niet meer. De meeste speelzalen vallen onder grote welzijnsorganisaties, oh, ja, stichtingen ja. of onder grote kinderdagverblijven. Nou, in Zandvoort hebben we dat nog niet. We uh, hebben één grote organisatie, dat is Ducky Duk. En Pippeloentje is ook een grote organisatie, dat zijn echte kinderdagverblijven. Um, en je hebt uh, een paar eenpitters, uh, waaronder wij. En ja, uh, ja het, is gewoon, het is gewoon heel leuk om als eenpitter dit te kunnen doen. En omdat je heel betrokken bent, zelf ook als eigenaar van de Peut Speelzaal... is het vinden van personeel op dit moment nog niet zo heel erg moeilijk. Nee. Omdat je gewoon heel dicht op de groep staat en heel dicht bij je mensen staat. En dat maakt het ook leuk wat we gedaan hebben. Die cursus die we gedaan hebben, de pedagogische coach omdat je zo dicht bij je mensen staat is het ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. En om je mensen te coachen. En uh, om ze gewoon van goede tips te voorzien in overleg met elkaar. van nou, Wat kan je nou beter? Wat kunnen we anders doen? Een soort interne op, opleiding... in ja, principe. eigenlijk waardoor wel. Waardoor ze ook automatisch gaan voldoen... aan de regels die nu ja, in de nieuwe wetgeving... Was, gesteld worden. Ja, dat, dat is, is eigenlijk de, de, dat was het doel natuurlijk van, de, van het Rijk... om, om die uh, hbo-pedagogisch coach in te voeren. Ja. Om gewoon... Uh, ja, daar gewoon wat meer grip op te krijgen. Ik, ik krijg ernstige... zijnen van de regie aan uh, die kant. Uh, want we, we okay. zitten... Um, Even de nieuwe wet. Je moet het ermee doen. Ja, klopt. Uh, je gaat het ermee doen. Ja hoor, zeker. En je gaat het ermee redden. Ja, wij zijn, wij zijn alle peuterspeelzalen in Zandvoort zijn, zijn daar. Of tenminste, de hardieschaft in ieder geval. En uh, waar we het over die in de krant stonden eigenlijk. De hbo-coaches, uh, Patricia, Leonie en ik uh, hebben onze diplomas gehaald. En wij voldoen uh, ons inziens op dit moment aan de eisen die we aan we moeten voldoen. Dus, uh... Jullie hoeven nooit kinderen te weigeren omdat er te weinig plek is? Ja, moet ik wel, helaas. Oh. Ja, niet allemaal, maar uh, op de, bij dribbel is het heel erg druk. Ja, ja. wij hebben grote wachtlijsten. Nou, Helaas. Toch vind ik dat apart, hè? want dan hoor je van... Zandvoort vergrijst? Nee, Zandvoort vergrijst we helemaal niet. Dus nee, als ik komen, het goed begrijp, want we hebben we veel nu al vijf nieuwe vijf baby's bij. Ja. Er, komen, er komen ook heel veel gezinnen uit Amsterdam komen er hier naartoe. Ja. Heel ja. veel gezinnen uit Amsterdam. Het, het draait allemaal een beetje tegenwoordig om gezondheid en natuur en buiten zijn. Nou, dan de goede ja, plek. Ja, we merken dat, ja. dat er heel veel gezinnen uit Amsterdam ja. richting Zandvoort komen. Maar ik denk niet alleen natuur, maar nou, ook, alleen de, ook de prijs he, voor Amsterdam. He? Ja, ook dat. Een heleboel mensen trekken deze kant op alleen vanwege de met gezinnen. Met, en ja, met met, gezinnen vaak zeker. met twee, drie kinderen. Ja. Dus uh, ja. we hebben niks te klagen. Ja, nou, nou, hartstikke mooi. mooi. Wij wensen jullie heel veel succes. Dank en uh, ga nog gewoon lang door. Want uh, 21 jaar is niet voldoende. Oh, je kan nee. best nog nou, een tijdje oh, mee. Makkelijk. Mijn uh, moeder uh, heeft het 35 jaar gedaan. Dus uh, die ga ik verslaan, Die ik. ga je verslaan. Ja. Ja. Hartstikke weten. mooi. Nou, veel succes dan. Ja, Dank veel succes en bedankt voor je komst. Ja, en uh, we gaan even een klein muziekje. En daarna komt Hans Rijmers bij ons praten. Is het nog, Goeie ochtend, zo. Ja, ja, ja, nee, tot 12 uur. Goedemorgen, is het nog, Hans Hans Goedenavond, welterusten. We uh, hebben jazz in Zandvoort morgen. Vertel, wat gaan we doen? Uh, Tom Beek, uh, tenor, tenor saxofonist. Uh, speelt uh, metropoolorkest, jazz orkest, uh, orkest uh, concertgebouw, uh, noem maar op. Allemaal. Kortom, uh, eredivisie uh, Nederlandse jazzmuzikanten. En die komt daar spelen met Erik van der Luijten, piano, Erik Koger. Uh, slagwerk, daar stond aangekondigd Marcel Seriersen. Maar die kan niet. Dus hebben we een fantastische vervanger in Erik Koger. En Erik Timmermans uiteraard uh, op de grote bas. Dus dat wordt een uh, prima, uh, prima programma. Uh, 15 euro entree, half drie beginnen. Uh, uh, nou, ja, dat is het eigenlijk. Dit is kort genoeg, neem ik aan. Ja, nee, we gaan oh. nog even. Oh, het mag nog even langer. Oké, oké, oké. Dus wij, ja, de, de, de, man, de man heeft gespeeld met alle grote uh, solisten van deze aarde. Uh, Lucy Gillespie, Pat Metheny, Randy Brecker, Gino Fanelli. Uh, ga oh, zo maar door. Dat zijn hij geen kleine uit, namen. Komt hij? hij komt uit Amsterdam? Ja. Ja, ja. ja, als ik dat goed gezien ja. heb. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat wil van... niet zeggen dat Pasal dat goed is, hè? Nee, nee. Ja, maar hij is goed. Nou ja. Maar jullie hebben het wel weer voor elkaar gekregen. Ja, gekregen, hè? Ik ja, nou ja hij is in 2007 ook een keer geweest. Ja. Uh, uh, toen tijd was dat nog aanstormend uh, talent. En daar, daar zijn we ook wel erg van. He, de combinatie van aanstormend talent en gevestigde namen. Da dan hou je het spannend voor, uh, voor het publiek. Wat komt. En, en niet uitsluitend. Uh, uh, de namen die iedereen kent en overal op de radio hoort en overal ziet, nee, er moet ook af en toe iets, uh, iets nieuws en iets verfrissend tussen zitten waarvan iemand kan zeggen van oh, die is beroemd geworden ja, maar tijdens dat eerste concert toen in de krocht, daar heb ik hem al gezien en ja. daar gaat het om het, ja, het, het, dat is het... echt in herinnering ja, maar dat moet, moet ook, de, de emotie is net zo belangrijk dan, dan de werkelijke uh, uh, uh, kwaliteit van de muziek het, het, het, het moet, je moet het mooi vinden je moet er door gegrepen worden en dat, dat, daar gaat het om. Daar, uh, daar doen we ons uiterste best voor. Het wordt weer een mooie middag als ik het zo hoor. Zeker. Ja, binnen wel. Nou, buiten zal het regenen. Maar goed, dat, ja, nee, dat, uh, dat, dat is nee, eigenlijk maar... een mooie entourage ja, om ja, ja. lekker binnen te zitten. Dat we eerlijk ik. zijn. Ja, precies. Ja, zo is het. Ja. Hartstikke goed. Ik denk dat het uh, ja, gewoon weer volle bak wordt. De vorige keer was het volle bak, hè? Ja, de vorige keer was het, uh, Theo had Theo 130 stoelen neergezet. En er waren er geloof ik vijf uh, niet bezit. Dus dat mag je wel... Uh, Dan mag je het Ja, gemakshalve mogen we dat uh, wel uh, volle bak noemen. En nu weer wel met een maaltijd erbij? Ja. ja we, uh, Theo heeft uh, een stamppot uh, gemaakt. En na believen met worst of uh, een biefstuk. Kijk. Want niet iedereen is natuurlijk van de worst. Van de worst. Hè? Of van de biefstuk. En, en uh, 9,5 euro. Nou. Voor een maaltijd. Ja. En ja, dat uh, wordt natuurlijk een gemeldige middag. Ja. Muziek en even, dat Maar doen we nog mensen mee. moeten vooral dat wel even van tevoren melden. Zeker. Ja, dan moeten ze doen. nu bellen. Dat bedoel ik. Naar Theo. Want hij heeft voor 20 uh, man, uh, man standpunt, heb ik begrepen. Ja. Ja, en, en de 21ste. Ja, die, die heeft dan. Nou, die zit of, aan, uh, of die heeft twee worsten. Of, uh, uh, geen idee. Nee. Maar voor 20 man. Uh, of die moet zijn eigen maaltijd meenemen. Ja, ga je langs de Chinezen en dan ga je het opwarmen en dan ja, hey, uh, bij en dan je Ja, dan kan je juist dat halen en meenemen. Oh, dat vind ik een goeie. Ja. Hoe nog niet aan gedacht. Ja. Oh, die kunnen we voorstellen. Ja, dat is wel goed als, een kijken, ja, als ja. je er ja. wil blijven ja. zitten nee, denk ja, potto dan mis ik het. Ja, daar moet ik wat. Daar ja. moet je wat doen ja. inderdaad. Ja. ja, je moet wat over hebben voor gezelligheid. Ja, nee, ik snap hem. nou ja, deze man die denk ik spreekt toch wel een klein beetje voor zichzelf. ik ga toch een klein beetje vooruitblikken naar 10 maart. Want dan komt Hermine Deurlo. die komt het mondharmonica, ja. die is bijzonder, hè? Ja, en uh, geen slagwerk. Nee. Uh, dat is ook wel bijzonder. Dat, dat wil ze niet. Uh, kijk, die, die, dat, dat, dat mondorgel is natuurlijk wel een heel uh, verfijnd instrument. En, en daar moet niet een, uh, een slagwerker uh, tussendoor uh, komen, vindt zij. Ja, dus maar goed. dat doen we ook niet. Uh, nee. uh, is het een beetje Toetstielemans-achtige? Ja, zeker. Uh, dat mogen ja. we wel zo ja. zeggen? ja. Ja? Okay. Nee. Maar wa waarschijnlijk wel ietsje moderner. Kijk, het Toets die zat toch een beetje in, in, in, in de mainstream. Ja. Ja, uh, Horen ook bij de, de, zijn doelgroep. Ermine Durlo is toch wat, wat, wat moderder. Maar zal ongetwijfeld bekende stukken spelen. Ja. Kijkt ook naar het publiek wat er in die zaal zit. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Want Die moet ik wel tevreden die houden. Moet ze, hè? Die moet ze triggeren. Precies. Klopt. Maar goed, dat Zo is 10 het. maart in ieder ja. ja. geval. Ja. Uh, morgen is het uh, ja. Tom Beek. Ja. aanvang half drie. 15 euro, 15 euro. nu nog kwart voor 2 bel twee. nu naar Theo van de Krocht om je stampotmaaltijd uh, en anders over ah, juist. Gewoon met Theo juist. dat je een mannenmaaltijd haalt ik, en dat hij daar Eén di ding nog even heel snel ja. en daarna mag uh, het mannetje komen uh, 28 april hebben wij een extra concert met uh, een uh, Braziliaanse uh, top bas, uh, gitarist uh, Top van de wereld. Oké. Okay. Maar, maar, maar dat komt dat nog. Maar neem maar dat iedereen vast even 28 nou, april we blokkeert. blokkeert. Okay. Buitengewoon belangrijk. Heel goed. Hartstikke Dankjewel. Goed. We zetten het okay. agenda. En uh, we gaan Shors vragen om te komen. Shors uh, Brouwer. We gaan, uh, we gaan gelijk door. Uh, op het allerlaatste moment hebben we nog uh, een stukje toegevoegd aan uh, deze ochtend. De actie deze week omtrent het beeld. De garnalenvisser van Kees Verkade op het plein. Ja, dat ging helemaal verkeerd, hè? Dat ging helemaal verkeerd, ja. Ja, nee, dat ging helemaal verkeerd. Dat was helemaal niet goed. Kijk, moet je zo horen. Uh, <coughs> ik ben nou wel een Amsterdammer. En wij in Amsterdam hebben ons pareltje. Uh, wij bij ons pareltje in Amsterdam, dat is de Westertoren. En uh, nou ja, dat hebben wij hier in Zandvoort, dat, zijn, uh, dat is die granalenvisser. En die moet je gewoon weer zo terugplaatsen zoals die altijd stond. Ja. Klaar uit. En dan heb je hier uh, eigenlijk al vanaf het begin dat die werd neergezet, heb je altijd zo naar zee gekeken. En dan is er een uh, of andere, ik noem het geen naamjes, maar die denken dan het beter te weten als wij uh, inwoners zelf. Dan draaien we hem toch eventjes lekker om. Nou, dat moet niet. En dan heb je geen respect voor de beeld en ook niet voor meneer van maar, maar ik vraag me nog steeds af, hoe? Hoe heeft deze persoon dat bedacht dan? Is daar nog een verklaring voor gekomen? Nee, dat zullen we ook nooit krijgen. Want diegene, ja, eh, eh, we weten allemaal wel, dan opeens zijn ze er allemaal de, dus de win niet. En dan hebben ze ook zo, nou, de case is opgelost. Maar ik zeg dan altijd op z'n ras Amsterdams... nou, dat zou wel weer zo'n net afgestuurde student wezen... die denkt dat hij eventjes weet hoe het hier allemaal werkt. En uh, dus niet zo. Nee, nee, gelukkig... Dat heb ik gauw geweten. Dus ik, denk, ik, wou ik zeggen... hoop ook dat diegene... die zich met uh, de infrastructuur bemoeit van ons dorp... dat die dit nog niet een keertje gaat uithalen met andere dingen. Nee. Want dan, uh, we nee, hij weet dat er, dat er in ieder geval door de ja. bewoners gelijk het is. wordt. Ja, maar dat het wordt. allemaal met mediatoestand. Maar ik ben dan eenmaal zo. Ja, dat is ook iets Amsterdams weer van mijn. Nou, wie niet luisteren wil, moet bevoelen. voelen. En dan haal ik er, uh, de media erbij. Ja. En ik heb mijn contacten daarvoor. Nou ja, goed, en dan kun je, je wel zijn, draaien. Het, is, het want... is best gelukt. Want ja, die, op een bepaald moment maar was iedereen ermee bezig. Maar het had niet gehoeven. Het had maar... niet gehoeven. Maar ik Aan de het kant... gedaan, want ik ben gewoon trots op Zandvoort. Wat, wat af en toe ook wel leuk is, dat juist omdat het gebeurd is... gaat iedereen weer even kijken. Ja, is, ja ook dat zo. Is, ook weer, is ook zo. Moet je horen, zomers uh, <coughs> is het altijd een prachtig gezicht, want ik heb zelf ook een hond. Nou, uh, bijna elke voor drie die heb een hond. Ja, als je dan lekker over die boulevard loopt, ik woon dan op het Baadhaasplein, maar ik ga ook altijd even lekker schuin, een beetje naar Zuid, een beetje naar Noord. Als je dan al die toeristen allemaal eventjes een kiekje met die man maken, ja, dat is toch geweldig? Ja, ja dat is het ook. Ja, en dat is eigenlijk alleen maar mooi als je het op de juiste manier laat zien. Helemaal met me eens. ja ja de 14e heb ik begrepen, wordt het plein ja. in gebruik genomen. Nou ja, geopend, hoe, ja, ja. hoe, hoe, hoe je het ook open wil. Ja. En hij staat hier inmiddels alweer goed. ben ik blij om. Maar, Dat is... Want het had een aanfluiten geweest als hij zo had blijven staan. Want dan had je, de, dan had je op straat de kritiek wel gehad. En dat, uh... Hoe zit dat met die verlichting op dat plein? Weet je daar iets van? Ja, nou ja, dat is ook zoiets. Uh, uh, ja, ik zit veel op die kanalen van je uh, mag je zandwoorden voelen en alles. Dus ik volg ook alles. En ik ben het ook met het gros van de zandwoorden allemaal eens. Uh, ja, de ene keer is de ene grote discobal, Ja, en dan opeens, uh, uh, nou ja, dat vonden wij wel mooi. Ja? En dan opeens uh, hoor je dan, uh, opeens weer van de gemeente, nee, dat is ook weer niet de bedoeling. Het schuift maar, het doet maar. We weten er geen eind meer aan meer wat, wat ze er dus willen nou, over. Ik heb, ik, ik heb foto's gezien dat het dus alle kleuren van de ja. regenboog had. En toen dacht ik, nou, op zich vind ik dat ook wel grappig. Ja. Ja. Maar daarna heb ik het nooit meer gezien. Nee, want dan vinden en wij, wij het wel heel... mooi. Hè? He, uh, niet alle bewoners, maar uh, heel veel mensen vinden dat dan mooi. Dus later zo. Maar ja, als dan de gemeente dat bedoelt, nee, dan gaat het toch weer andersom. Nou ja, en nou is het weer op een andere manier weer neergezet. Maar komt dat nooit meer terug, dat licht? Of is dat uh, op bepaalde tijden? Of heeft men daar een plan voor gemaakt? Daar zijn je dat ze niet, niet erg helder in. Ook niet uh, wat ik allemaal in de Zandvoortse krant er ook allemaal over heb, heb gelezen. Ze zijn gewoon niet helder. Nee. Ga je dat... daar ook nog achteraan? Of zeg je van, nou, dat vind ik minder belangrijk? Nee. Uh, ik vind alles belangrijk. Ik, ik, ik bedoel, ik vind de watertoren vind ik belangrijk. De parkeergelegenheden... voor onze Zandvoorder zelf. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja, en ook zo direct als ze... Uh, de boulevagen opknappen ook allemaal. Hè, want ze hebben ons allemaal... Ik heb ook een brief ook gehad... dat je allemaal mag mogen komen kijken naar die mankettes. Ja. Nou, prima. Uh, maar dan moet je wel naar de bewoners ook dus luisteren... die eventueel iets anders die willen inbrengen. Ja? iets van zeggen. Maar... Uh, Hoor eens, de gemeente Zandvoort doet ook heel veel goede dingen. Maar het is net zoals. sorry dat ik dat erbij haal, het is net zoals Den Haag. Uh, bedankt voor je stem. En uh, het luistert niet naar het volk en ook niet naar onze dingen. En dan hebben ze zo van uh, wij doen toch wel wat we willen. Ja. En dat is jammer. Maar je blijft je gewoon inzetten. Als ik weer een bepaald iets zie waar de Zandvoorters echt woest om zijn, nou ja, ik heb ook al uh, aangeschreven bij iedereen ook al van, uh, dan kan je me roepen. Ja, nou dat gaan ze zeker doen, daar ben ik van overtuigd. En je... laten we eerlijk zijn, we zouden toch niet zonder deze Remoer kunnen, zonder deze... Dit hoort er ook een beetje dit bij, er dit. Dit hoort erbij, dit is toch ook zand voor? Trouwens, in elk gerucht, in elk dorp, in nou, elk stad zorgen. gebeurt het hoor. Uh, ik zou het ook eerlijk, eerlijk dus tegen u zeggen, ik ben een ras Amsterdammer, daar ben ik ook geboren. Ik heb er ook geleefd. Ik ben toen uh, naar het toe verhaast. Dus dat is ook een dorp. Nou, Daar heb ik ook heel lang gezeten. En daar woont mijn moeder ook nog. Ja? Dus ook in het dorp. Ik weet precies hoe dat Moet allemaal weg. zit. Sjors, ja. dankjewel voor je komst. Gedaan. Wij moeten afsluiten. Want anders krijgen we geen kans meer. Om nee. zo meteen te zeggen waar we gezeten hebben. enzovoort. Gaat de, uh, Leon gaat afsluiten. Goed. We gaan bedanken de techniek. Thomas de Jong en Cor Draaien, Want ze deden allebei een uurtje. De muziekstelling samenstelling was van Kortdraaien, de redactie van Gert Kuik, eindredactie Gerry Rutte, de koffie van Gerry Rutte, presentatie. Irene van der ja, de Jager, sorry. Leon Leo van S. En we bedanken uiteraard Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie, thee en de water. Prettig weekend en tot volgende week. En vergeet niet, morgen open huis, tolweg, de studio. Kom erheen vanaf 10 uur. Tolweg 10. Me ruiten wie is, knoppen nog een hopeloos met de ring.